Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Rijk en de gemeenten gaan het komende half jaar proberen om 10.000 vluchtelingen met een verblijfstatus van asielzoekerscentra over te plaatsen naar gemeenten. Staatssecretaris Dijkhoff zei dat na overleg tussen het kabinet, burgemeesters en provincies. Om een einde te maken aan wat hij noemde het gesleep met mensen, gaat het kabinet met provincies overleggen over meer opvanglocaties. En er wordt geprobeerd om de woningmarkt vlot te trekken ook voor niet-vluchtelingen. Dijkhoff zei dat de afspraken van vandaag hem sterken in het idee... dat het niet meer nodig zal zijn om gemeenten te dwingen... asielzoekers op te vangen, zoals in Oranje in Drenthe. Vier Tunesische organisaties krijgen dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Het Tunesische Nationaal Dialoogkwartet... hebben volgens het Nobelcomité een beslissende bijdrage geleverd... aan de totstandkoming van een pluralistische democratie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 Voor het tweede achtereenvolgende jaar profiteren vervoerbedrijven van de dalende dieselprijs. Hun brandstofkosten daalden met ruim 9%. Het weer op steeds meer plaatsen zon: het wordt 15 graden. Morgen droog en meer zon en een graad of 14. Dit was het NOS. CFM: verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A7 Hoornzaandam verwijder Wormer 2 kilometer. A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Houten 5. De A29 is dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. In de Noordtunnel is een vrachtauto gekanteld. Verkeer kan omrijden via Den Bosch. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom zijn twee rijstroken dicht voor de afrit oud Beierland. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. CFM in 2015 al 25 jaar live. Nu CFM luncht Naar Zandvoort Lunch dagelijks live bij Zier tussen 12 en 2 uur. Van harte welkom, luisteraars, bij weer 2 uur Zandvoort Lunch. En we hebben er zin in. En vanmiddag is uh, mijn collega Jolande Versteeg. Jolande, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik heb een hele uitgebreide lens vandaag, want uh, normaal werk ik. Ik heb maar een half uurtje. Ja, ja. Dus uh, nou, wil ik eigenlijk wel een lekker omeletje straks. Lijkt me heerlijk. Nou, kan het ga, geregeld worden? Ik ga voor je bak in de keuken. Tomaatje, kaas eroverheen. Ik heb, oh. ik heb mijn schortje meegenomen. oh Uitstekend. <laughs> nou, dat wordt gezellig. Wat gaan we doen? Natuurlijk rond de klok van half 1 weer het nieuws, het regionale nieuws. We worden weer geïnformeerd met allerlei uh, nieuwszaken, maar ook uh, actuele zaken. Als het gaat om uh, wellicht entertainment in Zandvoort. We gaan straks uh, Jolanda vragen of zij voor ons gaat kijken wat er allemaal te doen is in Zandvoort. Natuurlijk komt het weerbericht voorbij. Na de klok van één uur gaan we lachen met het tweede deel... wat ik u beloofd heb van de conferentie van de 06-leider van Tineke Schouten. Jawel. En alles wat ja, op ons pad komt deze komende twee uur. Misschien wel achtergesloten deuren, althans als het aan Charlie Rich ligt...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 lets her hair hang down. And she makes me glad that I'm a man. Oh, no one knows what goes on behind closed doors. Charlie Ritz is niet poer. En uh, dek nog steeds niet, want hij heeft uh, een hele hoop hits gemaakt. Dit was Behind Closed Doors. Jolande, heb jij ook iets verscholen zitten achter je voordeur? Of, of nou, dat oh, niet zeker, weten? Zeker, zeker. <laughs> ja, maar het blijft inderdaad... Uh, je hebt toch ook dat programma van achter gesloten deuren. Ja, ja. ja. ja ik blijf daar toch af en toe wel in hangen. Ja, dat is uh, geloof ik uh, in de namiddag altijd. Ja, het wordt ook wel herhaald hier of daar. Ja, ja. Maar soms dan zit ik hè, even te kijken en dan lig ik al in mijn bed. En dan zit ik toch veel te veel te kijken. Nou, ja. Oké. Okay. Dat ik denk van, wilde ik het weten? En is het nou echt waar of niet? Dat is een ja. grote vraag. Ja, maar ja. Het maakt niet uit. Uh, een paar leuke items. Je gaat straks ook nog een receptje voor ons uitzoeken. Heb ik ja, je ik begrepen? ben al bezig. Maar oh. ik ben bezig ook om een snel recept uit te zoeken. Wij wensen de luisteraars in ieder geval een hele smakelijke lunch toe. Want uh, uh, tijdens die lunch worden er misschien ook wel aparte receptjes uh, klaargemaakt ja. thuis. Ja, Als je tenminste niet maar een half uurtje lunchpauze hebt. Dan is het allemaal haast, haast, haast. Ja, nou, ik haal soms wel even een broodje. Hè? Maar wat ik ook wel eens doe is gewoon... zijn mensen die halen steeds een duur broodje. Maar mm -hmm. wat ik gewoon dan wel doe, van haal ik gewoon even... In een supermarkt, onze vleeswaren en gewoon een lekker, een lekker half brood. En dan beleg ik dat gewoon. En prima. Kijk. Ik heb gelijk voor thuis. Ja. En vroeger, vroeger namen we veel meer tijd voor onszelf. Ook tijdens de lunch. Ja, mooi was die tijd. Ja. Engelstalig verder nog... Uh, nee, dus Engelstalig, wat zeg ik nou? Nee, een Nederlandse band uit Volendam, de Palingsaand. We hebben het over Piet Veerman, helaas uh, getroffen door uh, longkanker... maar gelukkig na een operatie weer schoonverklaard... dus we hopen maar dat uh, onze Piet uh, nog lang door blijft zingen. Oh, dit is een uitvoering van Dana Winnen trouwens. Van een nummer van Piet Veerman. Nou, kun je nagaan. Ik ben nog helemaal niet op de wereld vandaag. smachten nog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 Ga me weer naar mijn liefste toe, westenwind, westenwind, ben ik zo lang. Zoals mijn collega uh, Jolande Versteeg uh, net opmerkte... Ja, uh, hij heeft niet genoeg uh, lucht meer, uh, Piet Veerman, zelf om het te zingen. Dus laat hij dat dan daarna winnaar over. En dat is een dame die komt uit het zuiden uh, van ons land. Dat wil zeggen uit België. Jawel. Het is een Vlaamse. Ik heb haar onlangs gezien in het Kennemer Theater in Beverwijk... live met een prachtige band erachter. enorm goede zangeres die niet alleen maar Nederlandstalig... maar ook uh, Engelstalig repertoire, ook Fransstalig repertoire er zingt. En dat doet ze uitstekend. Als ze ooit in de buurt optreedt, ik noem haar naam nog een keer... Daan de Winner, moet u daar zeker naartoe gaan. We gaan uh, genieten van, uh, van lekker eten als ik, uh, als ik het goed heb, uh, Jolande. Ja, ja, ik heb hier een leuk... Uh... Ja, ik denk ik moet toch even het recept van de, van de dag doen. Want dat doet Angela altijd zo keurig. Ja. Ik nou, dan moet ik ook even wat lekkers uitzoeken. En uh, ik ben eigenlijk iemand van nou, het moet allemaal niet te lang duren. En uh, ik zie hier een recept. die Iemand die, uh, die vertelde al van dat de vriendin daar een uh, soort pizza's had liggen. Pizzabodems, klaar liggen op het aanrecht. En uh, ingesmeerd met de eerste laag tomatensaus. Dus ja. ze dacht echt van wauw, dat is uh, de hele ochtend pizza's uh, lopen... Maken, pizza deeg. Maar wat is het gewoon? Ze had gewoon de bodem gemaakt van wraps. Dus als je die zachte wraps koopt. Ja. En dan kan je één grote wrap per pizza. Je kan het voor koren doen, maar uh, ja, wat je wil. En dan zegt ze ook van ja, dan moet je dan lekker tomatensaus op doen. En uh, ja, je moet, eigenlijk kan je het beste gewoon een soort pizza pasta saus gebruiken. En die ga je lekker helemaal insmeren. En dan uh, ga je hem lekker bekleden met wat jij lekker vindt. En het idee voor hier was gewoon van nou een doosje gemengde paddenstoelen. En eventueel wat geraspte kaas. En uh, als je dat dan doet. Heb je het over oude of jonge kaas? Of Pak het niet uit. Het is gewoon naar smaak. Nou, hier staat pecorino of uh, Parmesan. Zeg maar, maar niks. Ja, <laughs> ik zag zelf van nou, je hebt van die prachtige pakjes de kaas al geraspt En die kan je gewoon uh, in de in de koel, uh, koeling van de supermarkt vinden. En pak er gewoon eentje die je lekker vindt. Nou, je strooi lekker die kaas. Uh, over die. Uh, over die uh, dus champignonnetjes en zo die je er allemaal opgelegd hebt. En je kan er van alles bijvoegen hoor, als je wil. Je kan ook uh, nog lekker paprika of andere groenten doen. Want uh, we houden het even vegetarisch na nou, dan doe je lekker die uh, kaas eroverheen. Dan doe je hem in de oven. gemiddelde baktijd is acht minuten, maar hou hem in de gaten. Want de ene oven gaat sneller dan de andere. Je wil natuurlijk geen zwart randje. Dan haal je hem lekker uit en dan doe je nog een handje rucola in het midden. En dan uh, serveer je pizza. Je kan hem zo lekker maken als je wil Je kan ook eerst insmeren met pesto en dan die uh, salade. Ja. En ze zeggen ook als voorgerecht of lunch, we zijn nu bij de lunch, is één pizza per persoon zeker voldoende. Als het een hoofdgerecht is, kan je natuurlijk diverse variaties maken met verschillende smaken. En dan zou twee per persoon zou er genoeg moeten zijn. Okay. Nou, lekker toch? Eet smakelijk allemaal. Ja, heerlijk, heerlijk. Zeg, weet jij trouwens waarom de, de, een pizza er soms eerder is als de politie? Ik heb geen idee. Even wachten, nog even wachten, politie. Oh, oké. Okay. <lacht> Wat een heerlijke sept heeft onze Lady of the Morning weer verzorgd. Het is wel middag, maar ik bestempel haar, uh, Jolande, gewoon nog eventjes als uh, Lady of the Morning. Dit zijn Marvin, Welsh en Ferrer. Oftewel de Shadows, de begeleidingsband van Cliff Clifford.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 Op Radio Zandvoort en u luistert naar Zandvoort Lunst. Ja, uh, we krijgen af en toe ook wel eens verzoekjes, ook uh, vanmiddag is dat het geval. Joke Westerberg. Zij vraagt een plaat aan voor uh, Angela uit Haarlem. Het is een, een nummer van Hans Steiger. Ik kende man uh, eigenlijk pas, want ik heb pas een. Uh, dit liedje van hem, van hem gehoord. Uh, hij heeft het erover dat kijk ik je aan. Nou Hans, mij hoef je niet aan te kijken. Want ik val op het andere geslacht. Maar in ieder geval, we uh, gaan genieten van Hans Tijger. Op verzoek dus van uh, ja, Joke Westerberg. Als tenminste het uh, systeem mij niet in de, in de steek laat. Nee, gaat goed. Ik, Jan, Hans, Tijger, Dijn, Verjoke, kijk ik, Jaan, Hans, Steiger, ik draai voor Joke Westerwerk. Nog een paar minuutjes te gaan, dan gaan we genieten van het regionale nieuws. Dat doen we deze middag met Jolande Versteeg. Kijk je naar mij. Maar kijk ik je aan, dan zeg ik altijd, all you need is love. De De Beatles. wem Zandvoort met... Don... Jolande Versteeg. Ja, en met Charles Duif. <lacht> ja, toch? Ja, zeker. Ja, zeker ja. Zal ik beginnen? Ja, dat is goed. Ja. Ja. Aanstaande zondag wordt in Zandvoort de Veteranendag gevierd. In de landen is dat normaal rond de verjaardag van Prins Bernhard... maar de meeste Zandvoortse blauwpetten geven dan de voorkeur... om samen met hun de feestelijkheden... in en rond Den Haag te vieren. Maar sinds een paar jaar is er nu een Zandvoortse Veteranendag. En dit jaar heeft deze een heel bijzonder tintje... want alle Zandvoortse VN-militairen... die aan de genoemde vredesmissie deel hebben genomen... Mm -hmm. die krijgen dus van burgemeester Niek Meijer... het draaginsigne behorende bij de Nobel bevrij, nou, Nobelprijs voor de vrede. Ja. En die worden in de haven van Zandvoort opgespeeld. Fantastisch. Ja, En alle burgers van Zandvoort die kunnen als ze willen... deze uh, actie meedoen. Uh, en ze kunnen dus daarheen komen... En uh, daardoor eert u alle veteranen en in het bijzonder die van Zandvoort. En het is zondag aanstaande om 11 uur in de haven van Zandvoort. Ja, ik verplaats me even naar het eind van de maand. Als u het allemaal goed vindt, luisteraars. Want de herfst is aangebroken. Daarmee de tijd van heerlijke herfstbokbiertjes. Hmm. Uh, een bokkentocht die mag dan ook zeker niet ontbreken... tijdens uh, de Wild in Zandvoort maand. In plaats van uh, één avond waarop u alle deelnemers bezoekt duurt de Zandvoortse Bokkentocht van 19 tot en met 25 oktober. Een week mensen, het is niet te geloven. Ah. Gedurende deze week kunt u bij diverse horecagelegenheden in Zandvoort... genieten van de lekkerste bokbieren en het heerlijkste wild. Als bijgerecht, zeg maar. Nou, bij VVV Zandvoort en de deelnemende bedrijven kunt u een flyer ophalen... met hierop verschillende aanbiedingen die er overal zijn. Nou, daar kunt u dus uh, uh, informatie over inwinnen op www.vvvzandvoort.nl. Jolande. Ja, komende middag van de, uh, heeft uh, het Zandvoort Museum... een opening van de nieuwe solo-tentoonstelling Flower Power... van kunstenares Marianne Narenboud. Haar passie voor kleur is als een rode draad terug te vinden... in de fantasierijke kunstwerken... Zij heeft uh, gestudeerd aan de PA, Pedagogische Academie te Rotterdam... en de Kunstacademie Sint-Joost in Breda. En ze is daarna ook veel in Israël, Oman, Syrië, Maleisië en Gabon geweest. Kleurrijke landen. En daar heeft ze veel inspiratie op gedaan. En uh, de elementen water, lucht, aarde en vuur zijn terug te vinden in haar kunst. En haar vissen staan centraal voor water, haar vogels voor de lucht... en haar maskers voor de aarde en de kleur voor het vuur... Het is, vanmiddag wordt het geopend om 4 uur. Iedereen is welkom in het Zandvoort Museum, Straat 1. En daar kan je echt kennis maken met de kunstenares zelf en met haar werk. En de hele tentoonstelling die loopt tot 22 november. Nou, wat een leuk nieuws uit de kunst, zou ik zeggen. Ja, zeker. Ja. We gaan naar 29 oktober. Het is nog even weg. Vandaag leven we op de negende. Maar, maar luisteraars, voordat u het weet is het het eind van de maand. Hoor. Op 29 oktober wordt het fitsterkwisant voor het aan de Zandvoortse kust... officieel geopend door wethouder toerisme Gerard Kuipers... en Gert-Jan Bluis en hij is wethouder cultuur. In de duimreep zijn een zestal fitnesstoestellen geplaatst... tussen het Palace Hotel en reddingsbrigadepost Piet Oud... Met de komst van Fitzquizantvoort wil de gemeente nog meer mensen stimuleren... om het hele jaar door lekker te sporten, lekker te bewegen. Beweeg jij wel eens, Jolande? Ik beweeg regelmatig. <laughs> Dagelijks. Ik <zeg> volleyball. <laughs> ja, ja, maar, ja, ja, maar ik, ik fiets ook veel. Oké, okay, fantastisch. Ja. Aan jou weer het woord. Aan mij weer het woord, oké. Okay. Nou, op 10 oktober organiseert Manege de Baarshoeve de tweede strandrit voor Friese paarden... De bedoeling van de strandrit is om de onderlinge contacten... tussen bezitters van deze mooie zwarte paarden te verstevigen. De rit duurt ongeveer 2,5 uur... en zal vanwege de veiligheid in stap en draf gereden worden. U kunt parkeren en verzamelen om half tien... bij Meneesje de Baarshoeve, Keesomstraat 1. Er zijn geen kosten aan deze rit verbonden. Ik denk, mag je dan zelf op zo'n paard? Maar dat staat er niet bij. Sinterklaas maar, wel, hè? Sinterklaas mag zelf op zo'n ja, paard. Ja, maar gaat je ja. op zo'n mooie vries? Je hebt van die mooie wapperende manen. Okay. Maar ik denk dus dat als jij zelf een paard hebt, een fries, dat je dus daarheen kan gaan en dan kan je meegaan. Maar ik eh, raad de mensen aan, om 10 oktober hebben we natuurlijk ook die uh, uh, Veteranendag. Dus ga gewoon bij het wapen kijken, want dan komen ze vast voorbij snellen. En dat moet echt prachtige plaatjes opleveren. Ja, ik ben wel eens. Uh, regelmatig ga ik wel eens naar Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. Als je dan in Den Haag zo langs die kans staat. Een, een, een mooie muziekcorps komen voorbij, maar natuurlijk ook een. een, een sjouw paarden wat daar voorbij. En allerlei ja. soorten paarden ook. Prachtig. Oh, ja, fantastisch om te zien. Ja, zeker weten. Luisteraars die wel eens naar Bloemendaal reizen via de zeeweg... en richting Haarlem ook, zeg maar, dus die niet de zandvoortse laan pikken... die moeten rekening houden, luisteraars, met groot onderhoud aan de zeeweg. Afsluiting Zeeweg, de N200 in Bloemendaal van 12 tot en met 19 oktober. Dat is dus wel snel, dus dat is maandag. Volgende ja. maandag. Ja. Ja. Uh, het groot onderhoud aan de zeeweg in de gemeente Bloemendaal is in volle gang. Binnenkort staat de provincie met de volgende fase van deze werkzaamheden. Dus ik zei het al, van maandag 12 tot en met een maandagochtend 19 oktober... zijn de rotonde Brouwers Kolkweg en de aansluitende wegvlak op de zeeweg afgesloten... en geldt een omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer... Via de N201 Zandvoortselaan. Ja, en wat ik trouwens ook nog uh, zag vanochtend: ja. dat het ook zo is dat de trein komend weekend. dat hij uh, vanaf Haarlem richting Amsterdam niet rijdt. Ja, ze, sporen. Dus, uh, de, ze sporen toch ook niet? Ze he, sporen binnen? helemaal niet. <laughs> nee. Nee. Nee. Dus we hebben dus en dan dat de trein dus, uh, komend weekend, als je dus naar Amsterdam wil. Ja, dan moet je toch misschien maar de bus pakken. Of uh, ja, dan zit je dat stuk vanaf haar nog weer in de bus. Mm -hmm. Of je gaat met de auto. En uh, ja, hou er even rekening mee, want het is gewoon vervelend. Ik, uh, ik ben één keer vanaf Bloemendaal uh, richting uh, de studio gereden via de zeeweg. Hij was aan één kant afgesloten. Het was donker s'avonds. Een levensgevaarlijke situatie, vond zoals, ik het. Zoals het nu is? Ja. Ja, nou, ik, dit... ik, ben, zelf, uh, ik, ik ben zelf woensdag ook dan uh, daar gereden. Mm -hmm. En je mag maar dertig. Ja. Maar ik denk dan zelf, ja, op de provinciale weg... Mag je 70? Ja. En dan heb je ook gewoon dat er tegemoetkomend verkeer is. Ja, je moet gewoon opletten. En inmiddels weet ik wel, ik kan hem bijna dromen. Ja. Dus uh, op zich weet ik wel hoe die werkt. Dus ja. Ik vraag me af of ze echt de, de bekeuringenmeter op 30 gezet hebben. Ik hoop van niet, want anders ben ik de sjaar. Oh jee. Hm. Ja, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik vond het een beetje gevaarlijk. Ik, ik was ja. ook. Uh, dreig, het druilde een beetje. Oh, de ja, ik weet naar. Je wel. En ja, en, uh, ja pikdonker. En. Uh, nou ja, goed. In ieder geval, ik vond het niet, ik vond het niet echt tof. Oké. Okay. We kunnen samen in gesprek over het minimabeleid. Het kan op 13 oktober aanstaan. De groep mensen met een laag inkomen groeit. Ook in de gemeente Zandvoort. Ter ondersteuning heeft de gemeente Zandvoort een aantal regelingen. En daarvan lijkt niet iedereen in deze uh, gemeente op de hoogte te zijn. Uh, niet iedereen, uh, zo uh, citeer ik de tekst, die kan zich, uh, of die realiseert zich uh, deze hulp en kan gebruiken... even. Daarvan lijkt niet iedereen die deze hulp kan gebruiken zich bewust. Zo moet ik het citeren. Okay. Dat zien we graag anders. En daarom nodigen wij, en dan heb ik het over de gemeente, u uit. Om alle mee te denken over de vraag hoe wij mensen... die van deze regeling gebruik kunnen maken, beter kunnen bereiken. En ook willen we graag weten, ik spreek uh, opnieuw eventjes namens het gemeentebestuur... aan welke hulp er behoefte is. Het gaat dus om het minimabeleid. Het gaat om mensen die dus op bijstandsniveau uh, of, of nog minder leven. Want als je er ook nog een, een schuldsanerings... Uh, beslag hebt, dan, dan heb je nog 50 euro minder bij zo'n niveau. Nou, dan ben je bijna afhankelijk van de voedselbank. Ja. Ik lees hier, want ik, ja. weet, ik zie het niet bij jou op het scherm staan. De bijeenkomst is dus op dinsdag 13 oktober 2015 ja. Ja. van 4 tot half 6. Van 4 tot half 6, oké. Okay, ja. Ja, dat dus is dus misschien een... wel handig om even te weten. Ja. Overigens, de Zandvoorters krijgen geen lastenverzwaring, lees ik. Inwoners van Zandvoort worden dit jaar niet opgezadeld... met stijgende lasten of tariefverhogingen. De gemeente Zandvoort kiest namelijk voor een behoedzaam financieel beleid. Het Zandvoorts College zet op in kleine verbeteringen... die direct zichtbaar zijn voor de Zandvoortse gemeenschap en ook niet geheel onbelangrijk, die op redelijke termijn kunnen worden waargemaakt. Nou, dat is goed om te lezen, toch? Nou, zeker ja. weten. Dan uh, gaan we over, luisteraars. Tenminste, oh, tenzij, uh, Jolande, jij nog andere nieuws hebt. We nou, ik gaan... het voor het volgende uur. Oké, okay. nou, dan gaan, we, dan gaan we de winterjas erbij halen, luisteraars. Want uh, we gaan even luisteren naar uh, ja, het weerbericht. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de winterjas en sjaal kunnen weer uit de kast. De komende dagen, dan koelt het flink af. Vanaf zondag ligt de temperatuur overdag op ja, 10 tot 12 graden. En te vandaag wordt het nog 18 graden. Dus geniet er nou nog even van. Het koude weertype gaat gepaard met flink wat zon dat wel. Weer wel, dat is wel ja. weer lekker. En tijdens heldere nachten stijgt uh, natuurlijk de kans op de eerste vorst van het seizoen. Dus tip van de week: ja. doe je buitenkraan dicht en laat hem even leeglopen. Zou dat nu al nodig uh, zijn? Nou bezig... ja, als je het nachtvorst hebt, uh, ja. een stukje buiten kan misschien net even gaan scheuren. Ja, precies. Oostenwind uh, veroorzaakt een schraal weertype. Met een zuidelijke wind wordt vandaag nog zachte lucht aangevoerd. En het wordt ongeveer 18 graden, ik zei het al. Er is veel bevolking en er vallen enkele buien. Morgen en vrijdag dan, uh, worden overdag, overgangsdagen verwacht... met veel bewolking en uh, maxima van ongeveer 16 graden in het weekend. Dan steekt een schrale oosterwind op... en kelder de maxima naar 10 tot 12 graden op de zondag. Volgende week dan blijft de temperatuur uh, steken op een graad of 11. Tijdens heldere nachten, ik zei het net al, uh, kans op de eerste vorst. En aan de grond, ongeveer 10 centimeter hoog heeft deze herfst al een paar keer uh, met vorst te maken gehad... maar op gewone meethoogte, en dan heb ik het over anderhalve meter... dan nog niet. Vanaf de nacht van zaterdag op zondag... daalt de temperatuur tijdens de nachter tot dicht bij het vriespunt... en lokaal kan het dan uh, tot de eerste vorst komen. De laatste keer dat het in Nederland verloor... rond deze tijd, dan was op 24... oh nee, uh, nee de laatste tijd dat het in Nederland verloor was op 24 mei... en dat was in Wijk aan Zee, vlak in de buurt... Op het landelijk station De Bild werd voor het laatste uh, fors gemeten op 28 april. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Jolande? Uh, nou, ik heb wel zin in het uh, lekkere koude, koude weer. winter weer. En dan gewoon lekker langs het strand lopen. En ja. een lekker een beetje diep heb je, uh, snijden. Heb jij ook wel iets met de winter überhaupt? Nou, ik ben altijd wel heel blij als het 21 december is. Want dan gaat de klok. Uh, dan, dan gaan we weer terug met, uh, naar het licht toe. Ja, ja. ja. Maar uh, ik vind altijd, normaal gesproken, vind ik november en december. Ik vind het altijd heel erg donker. En dat vind ik wat minder. Oké, oh, oké. Okay, okay. Maar ja, we gaan, het gaat uh, tegenwoordig beter. We gaan uh, van jouw uh, uh, repertoirekeuze genieten. Ah, dat is fijn. Het liedje van de op opzien, ben zandvoort. Wat een toffe keus, Super Trump. We gaan naar school met z'n allen. Om even naar school te gaan. Hè? Dat, deed ik met, of dat deden we met Supertramp. Die heeft Jolanda uh, Versteeg meegenomen. En ook in het tweede uur uh, na het nieuws uh, een nummer van Supertramp. Gaan we gewoon doen. Crime of the century. Nou we hebben met genoeg criminaliteit te maken. Uh, we hebben met, met, met wanbestuur te maken. Uh, mijn oude gemeente waar ik vroeger werkte De gemeente Bloemendaal. O jee. Uh, Remkes, de commissaris van de Koning. In, in de provincie in noord holland heeft gedreigd met annexatie. Van Bloemendaal met Haarlem en Bernd Snijder, de burgemeester van Haarlem... is tijdelijk burgemeester, ook van Bloemendaal, interim burgemeester, zo heet dat. Ik heb hier iemand in de uitzending, vind ik heel leuk... ik maak vanmiddag, of wij maken vanmiddag voor het eerst samen Zandvoort Lunst. Jolande Verstegen. en die werkt voor de gemeente Zandvoort, Jolande, toch? Ja, dat klopt. Uh, ja, uh, ja. Als ik wat aan je vraag zeg, dan geef ik liever geen antwoord op. Buur dat ook gewoon niet. Ja, hoor. nou, ik mag, ik mag eigenlijk helemaal niks zeggen. Maar je mag Schijnen. er wel zeggen dat je bij de gemeente dat, Ja, dat mag ik, dat zeg. ik zeggen. Dat, dat mag je wel zeggen. Nou, en wat ik ook wel mag zeggen, want ja. dat is natuurlijk wel spannend. Want we Bernd Schneiders, wij zitten natuurlijk ergens ook een beetje. Uh, we hebben contact met Haarlem een beetje. Dus uh, ja. we snuffelen aan elkaar. Weet, zeg wij, maar. weet je hoe ik contact met die man heb? Nou? Af en toe met, met spelers, want het is bassist. Hè? Oh, wat leuk. Ja, wat leuk. Ja. Ja. Maar wat ik dus wel weet ook, kijk, want dat is natuurlijk sowieso. Wij hebben nu als Zandvoort en Bloemendaal en uh, nog, uh, wat was het nou, uh, Bennebroek. Ja. En zo, we hebben dus een, een gemeentebelasting we Land zuid Daarbij zijn we met elkaar in verbinding. Ja, maar zit je nou ook op het nieuwe gemeentehuis van Bloemendaal? Hè? Nee, daar zit ik niet mee in verbinding, nee. Maar we, we, financieel zitten we wel in verbinding, want al onze... Gemeentelijke belastingen worden dus opgelegd door het GBKZ. Want Je kan dus ook niet meer bij ons informeren, okay. bij de gemeente... maar dan moet je toch speciaal een ander nummer bellen. Okay. Maar het is natuurlijk wel zo van... ja, als Bloemendaal uh, dan uh, bij Haarlem gevoegd wordt... Mm -hmm. dan, uh, hoe wordt het dan met het GBKZ? Uh, dan, is het, dan is dat Haarlem. Ja. En het uh, is eigenlijk maar de vraag hoe dat dan allemaal gaat. Oké. Okay, dat zijn toch wel uh, vragen die dan reizen natuurlijk. Ja, maar, hij heeft... en, uh, maar hij heeft een jaar de tijd, begrijp ik... Ja. Bernd Snijder om het goed af te ronden en anders... dan is het gewoon einde oefening van Bloemendaal. Ja, maar, maar verwachten jullie daar nog, nog problemen... als het gaat om de veiligheid van jullie betrekking? Uh, uh, want met, uh, als we eventueel misschien bij Haarlem gaan. Ja. In principe zijn degenen die er werken, die zijn verzekerd van werk. Ah, oké. Okay. Dus dat, dat is wel de bedoeling, maar ja, ik, ik kan er ook niet te veel over zeggen... want nee, het is uh, ook alweer uitgesteld. We worden wel goed op de hoogte gehouden door het bestuur... Maar jij werkt op financiën, want ja, die baan had je voor geen geld willen missen natuurlijk. Goud, goud. Nee, voor geen geld. Ja. Hey, en hoe, hoe, is, hoe is dat sfeertje daar bij jullie in Zandvoort? Dat, wil je daar ook niks over zeggen? Nou, nou we hebben gisteren toevallig een afdelingsmeeting uh, gehad... om het team te versterken en dat was gewoon erg leuk. We oh, hebben okay. gekookt met z'n ja. allen. Want jullie zitten... Uh, hoe, hoe is de bezetting? Is het uh, mannen-vrouwen een beetje gelijk? Of uh, op jullie afdeling dan? Of, Nee, we zijn toch wel meer vrouwen dan mannen. Ja, die vrouwen hebben ook meer kijk op geld natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Die kunnen het huishoudpotje beter beheren. Ja. Wat, wat, waar hou jij je mee bezig? Met de ongehoord zaakbelasting? Of, of, wat doe nee, je? want die zit natuurlijk bij GBKZ, wat ik zei. Ah, ah, ja. Dat is uitgesteed. Ja, het is voor mij alweer zo'n een tijd geleden. Nee, het is maar... allemaal veranderd. Het is allemaal ja. veranderd. Is eigenlijk... Ja, Jazeker. Nou, begroting, jaarrekening en inderdaad de administratie op zich. Ja. Aan zich. Dus uh, maar ja, mijn collega's zitten nou te luisteren. Dus uh, <lacht> ik hou het hier een beetje op. Ik heb <lacht> fijne collega's. Ja, ja. Ik zal het straks te horen krijgen. Dat ja. ik uh, misschien uh, te veel verteld heb. Ik weet het niet. Well, ja, nee, want, nee, wat heb je nou verteld? Je hebt al, wat, wat, dat het gezellig is toch? Ja, zeker, nou, zeker nou, weten. Nou, het was we. gisteren een heerlijke dag. Want we zijn je hebt in, uh, in Halvweg heb je een soort uh, groot terrein. Dat heet iets van de, de 1400 roeden of zo. En daar, uh, en daar hebben wij een, een spel gedaan dat je opgesloten wordt... In quarantaine en nog wat andere uh, scenario's. En dan moet je binnen een uur door het beantwoorden van vragen er weer uitzien te komen. Oh, het okay. is ons niet gelukt. Maar het was wel heel erg leuk. En dat is wel heel goed voor de samenwerking. Ja, leuk. Dus, ja, dus de, sfeer, leuk. de sfeer is goed. Jullie hebben niet vrouwen onder elkaar. Dat heb je dan wel eens op zo'n vrouwenafdeling. Waar over het algemeen dan vrouwen werken. Wat, wat heb jij dan weer bij aan? Nee, maar dat valt reuze mee. <laughs> We mogen elkaar graag. We gunnen elkaar ook wat. En dat is ook heel belangrijk, de gunnenfactor. Oké. En ja, je moet het gewoon met elkaar rooien. Ik bedoel, het is je werk. En je wordt ervoor betaald. Ja, maar een stuk gezelligheid is toch ook heel belangrijk? Zeker, zeker belangrijk. Want over het algemeen, als er gezelligheid is op een afdeling, gaat het werk ook veel beter. Dan ben je veel productiever en dan voel je je als een vis in het water. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben bij de radio gekomen. Ik denk van nou, hier ligt gewoon mijn... Nieuwe beroep. Maar ja, het is nog steeds, ik word nog steeds niet betaald ervoor. Dat is zo jammer. Ik ook niet hoor. Nee hè? Nee, nee, nee maar goed, nou ben ik gepensioneerd. En ja. ik, ik heb gelukkig een redelijk pensioen ja. opgebouwd. Dus, dus ik ben daar ook niet van afhankelijk. Nee, nee. Maar ik vind het vooral zo leuk om te doen. Het ik is vind het een leuke hobby. Het is Radio een Magen. hele leuke hobby. Ja. We zeggen altijd vrijwilligerswerk. Van, uh, ja, je, je kan ook mantelzorgen. En ja, ik heb zoveel mantelzorgen doe je bij je familie. Ja. Maar uh, ik heb zelf vrijwilligerswerk. Nou, dit is, vind ik, een van de leukste vrijwilligerswerken die er zijn. Oké. Okay. Hey, je had nog, nog andere uh, dingen die je wilde vertellen, toch? Ja, ik had wel. Uh, ik weet niet of jij hem ook in de bus hebt gehad. Maar uh, er is weer een brief is, uh, in de bus gekomen van de gemeente, ook toevallig. En dat ging eigenlijk over de mantelzorgwaardering. De mantelzorgwaardering? Dus, uh, ja, alle inwoners van Zandvoort hebben een brief ontvangen. Hierin vraagt de gemeente aan u. Als u zichzelf herkent als mantelzorger. Dan kan je je registreren bij Tandem als mantelzorger. En dan kan je aangeven of je de attentie, een VVV-bond van 20 euro, zou willen ontvangen. Ja. En hoewel de gemeente zich er wel van bewust is dat het slechts een bescheiden attentie is, hoopt Zandvoort wel op deze manier de mantelzorger een hart onder de riem te steken. Als je meer informatie wilt, dan kan je dus contact opnemen met, met Tandem. Ja. En uh, via de website www.tandemmantelzorg.nl ik ga geen telefoonnummer noemen, want die zeggen dan toch ook weer... dat je het via de website moet doen. Dus kijk naar www.tandemmantelzorg.nl. En daar kan je dus, in plaats van het vroegere mantelzorgcompliment... kan je dus nu opteren voor een VVV-bond van 20 euro. Oké, okay. nou, ik, ik kan me nog herinneren dat wij vroeger 200 euro kregen... als ja. mantelzorger. Ja, inderdaad. Uh, dat, uh, dat, ik deed toen bewindvoering voor, voor iemand... die de afhankelijk was van bijstand, enzovoort, enzovoort. En toen werd ik bestempeld als mantelzorger. En toen kreeg ik tot mijn grote verbazing een brief dat ik recht had op 200 euro. Nou ja. Nou, ja. ja. Maar dat kon je die bijstandspersoon, die kon je daarmee weer mee uit even nemen natuurlijk. <laughs> hey, heb maar, je dat maar, wel gedaan? Uh, nee, ik heb, het, ik, heb, ik heb het gedeeld met een andere persoon die ook mantelzorg deed. Oh, okay. Ja, oké. Okay. Allebei 100 euro. Nou ja, we hadden ook best werk eraan. Dus eigenlijk ja. vond ik het beste recht dat die... Uh, die ja, is wel, uh, ja. ja, vind ja. ik ook wel hoor. Ja, nou, maar, maar helemaal leuk. Ik, ik ga je nog wel even wat laten horen van, van mijn zoon Sven. Want daar ben ik natuurlijk razend trots op. Kees ja. of Kees Sven? Nee, ik ken Sven niet. Nou, okay. Maar ik, zie, ik, ik realiseer me nu pas dat het je zoon is. Ja, hij treedt hier 23 oktober live in de studio op. Want hij heeft een grote concert... In de Noze met een non-inheemskerk. Dat vindt plaats op 7 november. Met de toetsenis van Telau. Althans, ja, Telau is natuurlijk overleden. Maar ja. Jan-Peter Basta, de toetsenis uit de, scene, uit de band, neemt de muzikale leiding daar. Uh, de blazers van, van alleen Clark komen erbij. Uh, Mensen uit het Metropoolorkest. En hij zingt nou, buble, begrijp ik. Nou, ook. niet alleen dat hoor. Maar die heb ik nou toevallig voorstaan. staan. Oh, oké. Okay. We gaan genieten van uh, Zoon Zwen.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 Just haven't met you yet. Well, babe.